Dames en heren, welkom bij Peaceful Radio Mijn naam is Benno Veugen uh, We zijn begonnen met een hele nieuw idee voor dit programma Een nieuw horizon van José Luis Serrano Esteban en, uh, ja, Via uh, Las Promotions uit Canada tot ons gekomen Maar uh, ja, dit idee werd toch opgestuurd vanuit uh, Española Goed, we gaan uh, verder met Secret Moments van uh, Klaus Schöning en Klaus die is helemaal voor zichzelf begonnen. Klaus Schöning, of uh, Scheuning.tk Ja ze is wat anders dan .com plezier voor dit eerste uur van Pixel Radio aflevering 759. Bye. dat En haar CD heet Zankriaans van het label AsianFuture.com met een streepje ertussen. We gaan naar het laatste CD van dit eerste uur van Peaceful Radio. Praful met uh, Where Spirits Live. Je kan natuurlijk hier op ZFM uh, meelezen met het programma. De playlist staat op de website van ZFM Zandvoort. ZFMZandvoort.nl. Dan ga je even naar Programma in. Graag tot straks voor nog een uurtje Nieuw AIDS muziek.